extra druk, hè? We, hadden, we hadden beveiligers bij elke ingang hadden bestaan. we hadden verkeersregelaars waar verkeersregelaars op een gegeven moment nodig, hier bij het Zandvoortselaan, bij de Oase en bij, bij Pannenland, bij, richting Vogelenzang, want uh, het, ja, die weggetjes die, uh, de parkeerplaatsen konden soms de auto's niet aan, maar uh, uiteindelijk hebben we dat door, uh, door die extra maatregelen nou, in goede banen weten te leiden. En, uh, en, de, en de beveiliger bij de poorten hebben mensen toen het nog moest, hè, dat je maar met kleine groepjes mocht lopen. Ja. Uh, nou, steeds erop gewezen. Dus daarmee nou, hebben ze zich voor deel, uh, voorbeeldig uh, gedragen in de duin. Ja, dus uh, niet als een politiegent rond hoeven lopen.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 Ja, het, het is, nou, sowieso zeg ik altijd... He, ga, le ga lekker struinen. Blijf niet, blijf niet op die verharde paden hangen. Paden? Pa, niet paden, paden hangen. <lacht> en uh, en mag gewoon lekker struinen. En pak vooral die waterkanten. Weet wel, je mag gewoon langs die paden... De, langs de waterkanten. Want daar zie je ook nog al die soorten... de kuif eentjes, de wilde eend, maar je hebt de bij, bij de renbaan hebben we allemaal de aalscholvers. Dus dat, is, dat geniet je veel meer van... ...van het gemiddelde wat er allemaal in de duinen is. Dan heb je niet alleen de bomen en de struiken... ...maar dan heb je ook de damhetten, je hebt de watervogels. Dus uh, gewoon lekker struinen. En uh, nou, met koek cool en kom je er altijd weer uit. Ja, oké. Okay, weer de lekker struinen in de duinen. Dus uh, Gerard Scholte, de duinwachter... Uh, ...dank je wel weer voor de, al het natuurlijke nieuws. Ja, graag gedaan.